Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het marathondebat over twee asielwetten van oud-minister Faber is begonnen. In die voorstellen staat dat het voor asielzoekers moeilijker wordt... om familie naar Nederland te halen. Ook worden er alleen nog tijdelijke verblijfsvergunningen uitgedeeld. Maar het is nog maar de vraag of een meerderheid van de Kamerleden instemt. Het wordt voor hen in ieder geval een lange zit... waarschuwde Kamervoorzitter Bosma net bij de opening van het debat. Fijn u te zien. Ik hoop dat u een slaapzak bij u heeft... Sorry, de heer Bontebal neem ik niet kwalijk. Wat mij betreft ook het mandaat aan de voorzitter om zeer strak op de bal te zitten... en alles af te kappen wat buiten de orde is en korte teksten. Vooral strak op de Bontebal. Ik, beloof, ik verklaar en beloof dat ik me in zal houden. Waarschijnlijk duurt het debat de hele dag en misschien ook wel een deel van de nacht. De Consumentenbond komt met een massaclaim tegen Booking.com. Alle mensen die sinds 2013 een hotelkamer hebben geboekt bij Booking of een andere site kunnen zich aansluiten... Klanten hebben volgens de bond te veel betaald omdat boeking regelde dat de prijzen hoog bleven. Op de ring van Antwerpen was het vanochtend een nog grotere bende dan anders. Een belangrijke verkeerstunnel was in de richting van Nederland urenlang afgesloten nadat een vrachtwagen na een ongeluk dwars over de rijbaan terecht was gekomen. Niemand raakte gewond, maar er stonden wel lange files. Inmiddels is de Kennedy-tunnel weer open. En ook alle grote wegen zijn weer open na de NAVO-top in Den Haag. Ook in de buurt van het vergadercentrum zijn ze blij dat alles weer toegankelijk is. Dit weekend gaan ze dat goed vieren, vertelt deze buurtbewoner. We hebben in het weekend, hè, dus zaterdag en zondag, hebben we, uh, een evenement. Uh, dat heet, goh, we gaan weer lopen, want de wijk is open. Of andersom, de wijk is open. We gaan weer lopen. En er zijn in deze wijk heel veel activiteiten op de Frederik-Hendriklaan in de aard. En we eindigen met een grote wijkborrel. En ja, meneer Van Zaan is ook uitgenodigd. Kijk, en we hopen dat hij daar ook komt. Heb ik nog het weer, wisselende dag. Het is bewolkt en vooral in het oosten van het land trekken van tijd tot tijd pittige buien over. Met ook onweer. Vanmiddag wordt het vaker droog bij maximaal 19 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert...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 Ook dat is rabbelen. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Just like I predicted, we're at the point of no return go backwards and no corners haven't turned I can't control it if I sink or if I swim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 We staan jij bent aan de een regen, stel. ik de tom Jij bent de kerst, stel. ik de bonbon We staan Jij bent de rust, ik de coco Ik ben het zakje, stel. jij de thee ik ben de, kaars, jij de ik ben de kans, jij de soufflé Ik ben de keizer, jij de sneeuw Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin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 Wat een der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen hele wereld. Dan kunnen we, we en een villa en, en ja. Nou, een villain, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet. Maar het is duur. Nou ja, herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou echt Wij, Wij zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch wel. en een vries. Dat kost me mijn handvol. Jij, Jij bent de schrikdraad ik ben waarop de ik pies. Ik ben de Jeroen. kip.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 het leek me ook sterf. I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 climbing up on south that it gets to you I don't believe